Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Tellen Griekspoor heeft het gasttoernooi van Rosmalen gewonnen. Hij won in drie sets van de Australiër Jordan Thompson. De eerste twee sets eindigden in tiebreaks... waarvan hij de eerste verloor en de tweede won. De derde set won hij met 6-3. Griekspoor stond 38ste op de wereldranglijst... maar zal nu als nummer 29 en als geklasseerde Nederlander beginnen op Wimbledon. Bij de vrouwen werd de finale net als vorig jaar gewonnen door de Russin Yekaterina Alexandrova. Ze won in drie sets van haar landgenote Veronika Kurometova.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 De grote natuurbrand in Groningen tussen Ter Apel en de Duitse grens is onder controle, zegt de brandweer. Die wist te voorkomen dat de brandhuizen bereikten. Blussen in het gebied is lastig, het is er echt ontoegankelijk en er zijn drie brandhaarden. De Nederlandse brandweer krijgt assistentie van de brandweer uit Duitsland. Inwoners van Zwitserland hebben ingestemd met een wet waarmee het land in 2050 klimaatneutraal zal zijn. In een referendum stemden bijna 60% van de kiezers in met de klimaatbeschermingswet. Wetenschappers en klimaatactivisten voerden in een campagne aan dat Zwitserland zwaar zal worden getroffen door de opwarming van de aarde. En dat het land nu al ziet dat de gletsjers snel smelten door de stijgende temperaturen. De Zwitsers stemden met zo'n 80% ook in met een aanpassing van de wet voor bedrijfsbelastingen. Daarmee gaan de belastingen voor grote internationale bedrijven omhoog.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 Dat nu. Peaceful Radio. And it's John Fluker, thanking you for listening to my music here on Peaceful Radio.